te slap is eigenlijk dat beleid tegenover de Koerden. He, er zijn mensenrechtenrapporten die, die beweren nog steeds dat de Koerdische politici worden gevolgd. En dat zien we zelf ook dat de DTP-leden nog steeds worden vervolgd. Um, onlangs heeft de PKK een aantal uh, groeperingen, een aantal groepen, vertegenwoordigers uh, via Iraks koerdistan naar Turkije gestuurd. Ook via Europa. Um, om die uh, deur te openen naar vrede, dialoog. Uh, maar Turkije die, die is daar.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 Stappen waarvan ik zeg symbolisch, maar wel van betekenis, hè, zoals de namenkwestie, de taalkwestie, euh, zouden daarmee in één keer euh, ongedaan gemaakt zijn. Dus Turkije doet er verstandig aan om euh, dat mandaat dat verschaft is, dus een politiek mandaat, om daar geen gebruik van te maken, euh, geen gebruik van te laten maken door de Turkse krijgsmacht. Doet men dat wel, dan weet men dat men euh, op bepaalde terreinen één stap vooruit gezet heeft, maar vervolgens twee stappen achteruit zet. Ja.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 ...dat dit proces in ieder geval sneller tot resultaten zal leiden... ...maar wat mij betreft ook gemakkelijker... ...en uh, ik zou de Europese Unie daar dan ook zeker toe willen aanmoedigen. Uh, onlangs was de politica Leyla Zada in Nederland. Um, zij heeft jarenlang vastgezeten vanwege het uh, uitspreken van zin ...in het Koerdisch in het Turkse parlement... ...namelijk dat, dat zij broederschap wensen tussen Turken en Koerden. Um, daar heeft zij 15 jaar uh, celstraf voor gehad. Um, nou...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 dat er getreuzeld wordt met het hele proces... heeft natuurlijk alles te maken met het enorme belang en de enorme betekenis ook van Kirkuk. Hoe het dan ook in de toekomst uitvalt, komt het in Koerdische handen, blijft het in Koerdische handen... dan, ja, dan zal dat aspiratie om Iraks-Koerdistan meer autonomie, meer zelfstandigheid te geven versterken... Van Turkse kant wordt daar met, uh, met argus ogen naar gekeken. Omdat het uh, versterken van de autonomie...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 ...en de Europese Unie en de Verenigde Naties... ...maar daarbij dus ook betrokken uh, de Turkse regering... Dat, er, uh, ...dat het van groot belang zou zijn om te komen tot een oplossing... ...van, van dit vraagstuk aangaande Kirkuk. Um, ...binnen het beslag van een uh, oplossing voor alle vraagstukken... ...zoals we die zojuist bespraken. En dan hebben we het dus over um, het, uh, de toekomst van Irak in de regio... ...het vraagstuk van veiligheid en het vraagstuk van, uh, van autonomie... Uh, ...en welvaart en, en daaraan gekoppeld dus ook de situatie van Koerden in andere delen van het Midden-Oosten. Okay. Um, een van de kritische geluiden die uh, tegen de Koerdische regering eigenlijk uh, geldt... ...vanuit Bagdad, maar ook vanuit de kritische Koerden bijvoorbeeld... Uh, ...is dat uh, de Koerdische partij weliswaar vanaf de invasie in 2003 van Irak... Uh, Actief betrokken zijn bij de vestiging van de nieuwe Irak. Hè. Ze zijn betrokken geweest bij het uh, vastleggen van de Koeïse recht in de grondwet. Maar ook bekleden heel veel Koeïse politici de, uh, heel veel hoge posten. En wat uh, de meeste mensen, de Koeïse politici uh, kwalijk nemen... is dat zij de afgelopen jaren uh, eigenlijk alleen maar verder in conflict zijn gekomen met de centrale regering. Rondom Kerkhoek, rondom uh, de oliekwestie en de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 zal er denk ik eentje moeten zijn van, van, van, van voorzichtig politiek bedrijven. Wanneer er vanuit Iraks-Koerdistan te snel en te gemakkelijk te vergaande eisen worden gesteld... dan zou dat uiteindelijk kunnen resulteren in een breuk tussen de Koerdische regio en het bewind in Bagdad. En ik denk dat dat in dit stadium absoluut ongewenst is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 een, een, een steentje bij te dragen zijn. Ik heb steeds gezegd dat het goed zou zijn... wanneer Nederland het Duitse voorbeeld zou volgen. En bijvoorbeeld in Irak, Koerdistan ook zou komen... tot een volwaardig consulaat... met, met het volledige pakket aan diensten. En niet alleen bedrijven er willen zijn... maar ook uh, burgers er willen zijn. Burgers die naar uh, Europa willen reizen bijvoorbeeld. Consulaire diensten uh, volledig laten functioneren. De Nederlandse regering is daar niet Ik bedoel voor. Ik in Irak of in Koerdistan? Ik bedoel in Koerdistan. Zoals, uh, zoals ook door de Duitsers gedaan is. Kijk, Iraks-Koerdistan, dat is u bekend... is natuurlijk in de regio... in feite een oase van rust. Daar waar er in andere delen van Irak... toch sprake is van veel geweld... buitenlandse militairen... strijdende groeperingen... etnisch geweld... is dat in Iraks-Koerdistan... toch in belangrijke mate rustig. En dat betekent dat die rust...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 Uh, dat vonden wij van belang, omdat die erkenning vervolgens zal leiden... tot stappen die er internationaal gezet kunnen worden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 Uh, SP levert vaker waarnemers uh, de, de, voor uh, verkiezingen wereldwijd. Uh, dat gebeurt wel altijd binnen het kader van bestaande instanties. He, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE...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 Wanneer we kijken naar het lot van verschillende volken wereldwijd, soms in landen, soms zonder land, dan, dan moeten we vaststellen dat, dat die strijd...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 terwijl uh, er aan het leed dat er in de wereld is en het onrecht dat er in de wereld is, hè, dat wordt dan vaak even tussendoor gedaan um, uh, als vluggetje. Ik ben blij dat er serieuze zenders zijn die deze grote problemen, pro problemen echt op willen pakken en daar de tijd voor nemen en daar met mensen de discussie over aan willen gaan. Ik wens u veel succes. Oké, okay, dank u wel. En uh, ik, ik nodig u hierbij uit uh, om een keer in de studio um, uh, verder te praten over uh, actuele onderwerpen, omtrent uh, Koerdistan. Heel uh, okay. graag. Oké. Okay. Okay.